Uur. Kirsten Klomp met het directeur James Comey heeft toegezegd dat hij voor een senaatscommissie zal getuigen naar aanleiding van zijn ontslag bij de FBI. President Trump ontsloeg hem vorige week en sindsdien heeft Comey niet in het openbaar over zijn ontslag gesproken. Trump heeft erkend dat hij Comey onder meer heeft ontslagen vanwege het onderzoek naar banden tussen Trumps campagneteam en Rusland. De Iraanse president Rouhani gaat ruim aan kop... bij de telling van de uitslag van de presidentsverkiezingen. Na het tellen van 25 miljoen stemmen bleek dat de relatief gematigde Rouhani... ruim 14 miljoen van de stemmen heeft gekregen. Zijn grootste rivaal, de conservatieve kandidaat Raisi, kreeg er 10 miljoen. De definitieve uitslag van de verkiezingen wordt later vandaag verwacht. Bij een aanval op een vliegveld in Libië... zijn mogelijk meer dan 140 mensen om het leven gekomen... Een militie die de regering in Tripoli steunt... viel de basis in het zuiden van het land donderdag aan. Eerst werd gesproken van 60 doden. De regering ontkent dat er opdracht is gegeven voor de aanval. De minister van Defensie en de commandant van de militie zijn beide geschorst. Er loopt een onderzoek naar de aanval. De regering in Tripoli wordt erkend door de VN. Het vliegveld was in handen van het zelfbenoemde Libische Nationale Leger. Volgens de BBC zijn er ook burgerslachtoffers gevallen. De politie van Rotterdam heeft bij een sollicitatieprocedure... mensen met een migratieachtergrond en vrouwen voorgetrokken. Die kandidaten kregen volgens het AD extra punten... bij een vacature voor senior brigadier. Een woordvoerster van de Rotterdamse politie... heeft tegenover het ANP bevestigd dat dit inderdaad is gebeurd. Volgens de woordvoerder mag bij gelijke geschiktheid... achteraf de voorkeur uitgaan naar een kandidaat die diversiteit meebrengt. Maar in dit geval zijn kwalificaties gegeven vanwege de achtergrond... en dat mag niet.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 Jawel, het gaat gebeuren. Het gaat vandaag helemaal los. Het is namelijk vandaag natuurlijk uh, de familiedag, de racefamiliedag. Hoe noem je het weer? Jumbo-familiedag? Wat is de volledige al Daar Gewoon uh, Max-dag. Max Max-dag. Max We gaan er max maximaal D. voor. Max-day. En uh, hij gaat, uh, gaat ook nog rijden. En uh, ja, het wordt een spektakel. Er wordt iets van 200.000 mensen verwacht. Vorig jaar was dat, geloof ik, waren er... Uh, 100.000 en nu is het alweer een verdubbeling, geloof ik. Ja, maar het dus... is ook super leuk hoor, om daar te zijn. Het ja, maar... is echt leuk om te zien en mee te maken, allemaal. Gewoon even lekker. Wie, wie, ja, wie heeft er niks mee? Dat rondscheuren gewoon. Heerlijk, jongen. Ja, ja. Maar, en we horen het niet zo veel meer natuurlijk. Die echte, die echte zware auto's. Nou, nog even een dus ja. keer dan. Jawel. Hoor eens even. Oh, wat jankt die, hè? Lekker. En... Ook even de aankondigingen. Hij is weer terug, dames en heren. Ja, het is een tijdje geleden, maar het ik ben is, er weer. Het is ongelooflijk. Kijk, die stapt hier gewoon binnen. De studio zit helemaal vol. Willem van Dent, die gaat straks het Zand, circuitpark Zandvoort op. Die zit links van mij en recht tegenover mij. Marcus, die uh, een tijdje weggewezen was. Hij is helemaal weer aangesterkt, toch? Of ja, niet? Nou, ja, ja, ik ja, zit nog in herstel, maar uh, ik vond het wel weer de tijd om terug te komen. Ja, precies. Nou, wordt gewaardeerd. Dus uh, nou, Willem, uh, jij gaat straks het park op. Ja, dat klopt. Uh, ja, vroeger uh, had het een naampark. Tegenwoordig is het gewoon circuit Zandvoort. Dat uh, ja. park hebben ze eraf gehaald. Afge afgeknipt. Uh, ja, uh, de Max Verstappen, Jumbo uh, Familiedagen. Nou, dit ja, ja, ja, weer ja, ja. erbij. Prachtig evenement. Jij gaat er straks heen? O, ja, ik ga er zo Wanneer doe je verslag van op de radio? Uh, dat is uh, onder andere vanmiddag bij uh, Dolly en uh, Rob Harms in ZOZ. Uh, ja, zondag op, op zaterdag. Ja, <laughs> okay. we gaan uh, regelmatig contact zoeken met Willem. Om uh, te horen wat er allemaal uh, gaande is op het circuit. En uh, of er nog. Uh, van alles gebeurt. calamiteiten, weet ik het. En, nou ja, en hoe het de races verlopen. Wachten, maar... Wat zeg je? Ja, maar daar zit ik op te wachten. Natuurlijk. Calamiteiten. Ja, dat vind ik nou, leuk nou, om te, te horen. sensatie zijn we <laughs> al oh, weer. alweer. Oh, Jij bent echt een uh, ramptoerist. <laughs> altijd weer. Uh, ja, ja dat willen de Zandvoortse mensen weten, denk ik. Ja, Wat natuurlijk. Ja, ja, natuurlijk. Als ja, het er ja. is, moeten we ze op de hoogte houden. Ja, da, precies. Dat ja. bedoel ik. We zijn altijd een beetje op zoek naar sensatie natuurlijk. Hè? Ja, ja, lekker hoor. Weven de media niet natuurlijk. Helemaal niet. We willen altijd een objectief verslag van doen. Van dit soort bezigheden. Nou, eh, succes. Ja, nou, het moet gaan lukken. Het moet zeker lukken. Marcus, ik spreek je zo nog wel even. Komt zeker Twee uur lang ik even. twee uur lang bij. Twee uur lang even bijbabbelen natuurlijk. Van de afgelopen, nou, toch wel twee maanden of zo dat hij weg is spelen. Twee maanden? Nou, ja. ik denk bijna drie. Drie maanden, hoor. Het zie Goed, zomerse muziek op de radio. En goed, de hoedepaarsel ook, want het wordt een mooie dag. Kan gewoon niet fout gaan natuurlijk. Kidwalk. Al sommerlang. It was 1989, my thoughts were short my head. Between a boy and man She was 17 And she was far from me is de echtgenoot natuurlijk van Pamela Anderson. Nog steeds getrouwd. Er zijn ook al even filmpjes van hun in de omloop. Op een boot en zo. Dat hij bij die uh, met dat ding aan het zwaffelen is. Dat, ja. Van die uh, Patricia Pai filmpjes? Zoiets is oh, okay, van okay, ja. okay, okay. En net uiteindelijk uh, houdt zich niet maar voor het zonder, te Maar dan zonder behoefte. Ja, het is alleen deprimerend voor de man die zit te kijken. God, verdor, zegt zo'n ding wil ik ook. Dat dan heb dan ik, ik mooi naast gegrepen. Ja, ja, ja precies. Ja, ja. Bij het uitdelen stond ik achteraan. waarschijnlijk Mijn uh, ja, ja, wiet stond weer op de verkeerde plek. Ja. <laughs> Kidron. En als je er op googelt, krijg je ook nog een festival. Een festival, en dat is in uh, Vlaanderen, in de Wetteren. En uh, dat is ergens in Juli. Ja, is, is, dan... dat, is dat een kinderfestival of zo? Ja, wel? het is een kinderfestival. Het ja, is minder stoer als deze muziek van uh, Sweet Home Alabama. In ieder geval geen strandfestival voor Pamela Anderson. Dat... Nee, nee, dat nee, zeker nee, niet. Nee, nee. Maar goed, Kid Rock, hij is trouwens niet eens uit. komt van 71. Hm. Jezus, hij is nog veel jonger dan ik ben. Nou goed. Goed, uh, het is de zaterdagmorgen, De hele studio zit vol. Aan en dat man vol... is het ook, hè? De, uh, ja, ja, dat heb je ook, hè. Je, je, je geeft het Je wil nog bij de jeugd horen, maar uiteindelijk ga je er rekenen. Ik, hij is ah, ja. nog wel jonger. Hij is blijf je, wel jonger. je best doen, blijf je best doen, jongen. Oh ja, elke dag. Goed, het is de, de zaterdagmorgen, een week vol gebeurtenissen achter ons. Uh, onder andere weer heel veel te doen over Donald Trump natuurlijk. Dat, is echt, dat blijft ook maar doorgaan. En hij had natuurlijk afgelopen week nog uh, bezoek van de president van uh, Turkije. Ik ben ook nog in Turkije geweest. Ik heb niks van die uh, vervelende dingen gemerkt. daar. Ik was natuurlijk wel in de toeristische, ja, weer andere in de toeristische gedeelte. Toeristische ja. gedeelte, ja, dat, Ja, ja, ja. Dat met ze safari tocht. tocht. Ja, daar vinden ze dus Erdogan echt een idiot. Maar uh, de hond was in Amerika en die heeft gewoon echt... Die, heb je dat gezien? Dat die lijfwachten gewoon even op demonstranten ging... Kijk, kijk, weet ik, je? En, en hij maar een grote mond hebben over hier in Nederland... dat onze agenten met een, met een stok hebben staan zwaaien. Maar ja. ik, wil je even kijken wat hij zelf doet? Echt ongelooflijk. Onschuldige gewoon. mensen een beetje in elkaar laten trappen? Ik hoorde wel die uh, democraat, uh, die... Uh, een die, die had zo'n opmerking die zei... Dit kan echt niet. We moeten eigenlijk de ambassadeur van uh, Turkije... gewoon terugsturen naar, uh, Amerika, of naar uh, Turkije. We zijn gewoon klaar met Turkije. Wat is dit voor uh, Ruiland? Ja, nou, ja. Het is, Ik uh, kan me voorstellen dat ze dat zeggen. Ja. ja. Dus. Uh, um, Marcus, wat is jou opgevallen zo de afgelopen week? Nou, er is natuurlijk een hoop ge gebeurd rondom de, um, het uh, WannaCry-virus. Uh, uh, of tenminste, de WannaCry? WannaCry? Ja, dat okay. is de ransomware die onder andere. Uh, um, Weet het, uh, Q-Park heeft platgelegd. Ja. Yeah? Uh, hadden ze al platgelegd. En het is een, een, een stukje software die al je bestanden op je computer... Oh, uh, wel. Ja, ja, ik heb het meegekregen, ja. Jacob. Oh, ja, dat is dat, ja. Dat je gijzelt en uiteindelijk en, uh, je geld maar overmaken. Was weer, iedereen wijst weer naar wie zijn schuld was het nou. Ja? Uh, um, sommige mensen uh, wijzen naar um, Windows, naar Microsoft. Want die hadden alle lekken niet goed gedicht. En Microsoft wijst weer naar de FBI want, en, en de NEC. Want die hadden de lekken wel gevonden, maar die gebruikten ze om weer uh, um, Criminelen en zo achteraan te gaan. Ja, ja, en, ja. ja, het was allemaal. Iedereen wijst weer naar iedereen. Ja, en, maar het, um, het is natuurlijk ook heel lastig om toe te geven dat er weer mensen zijn geweest die slimmer zijn dan jij. Ja, weet nee, je wel? dat ja. is absoluut ja. waar. Ja, ja is daar, is daar komt het wel. Waar. Ja, ja. Maar Uiteindelijk is de conclusie iedereen is slimmer dan Microsoft. Dat is eigenlijk Precies. uiteindelijk de conclusie. <laughs> ja, dat, is... ja, en dat, dat ga je natuurlijk niet over jezelf zeggen. <laughs> nee. Maar goed, is het nou is het gaatje weer gedicht? Is, um, het, is het helemaal weer klaar? Ze ja, hadden ja, nou, ja, een knopje half, gevonden. Ze ja? Het het de, de gaten zijn wel gedicht. Ja? Alleen uiteindelijk bleek er ook weer achter ja, dat heel veel bedrijven toch nog op hele oude computersystemen oh, werken. Ja, dat Bijvoorbeeld gedaan. Windows ja. uh, XP. Ik weet niet wat hier staat. Maar, ja? Oh, Windows XP. Maar dat is niet al te verstandig. Dat als je wil dat je computer gewoon blijft werken, is het wel verstandig om wat nieuwere systeem te Okay, te nemen. Dus, en zeker als je met je echt volop uh, aan het, uh, het internet ben. en helemaal in de mediawereld zit. dan uh, ja, moet je wel ja, scherp blijven. Goed, ik zie meteen een de komen van de politie Haarlem. Ja, ja. Nou, vertel ja, dan. ja, ja. Er is uh, gisteren een, een slang gevonden in Haarlem. En dat is natuurlijk o, een grote commotie, ja. ja. En uh, die, die, die was gezien op de Jan Sluiterslaan. En uh, ja, het, het was een, een rood met zwarte slang. Ja. Wel gekleurd en de, de, de reptielenopvang van de dierenhulpdienst Nederland. Die is meteen ter plaatse gekomen, heeft de slang bekeken. En het bleek dus te gaan om een koningsslang. En hij is meegenomen naar de reptielenopvang. En uh, nou, bleek dat hij. Hij, is niet, uh, hij had geen honger of zo, want er zat nog een muis in zijn maag. Echt waar? Ja. Dat gaan ze ook meteen. Maar, Hebben ze hem opengesneden of zo? Uh, uh, uh, nou, ik denk dat je dat kan voelen en hè Oké, Want zo'n slang is niet zo heel breed. Dus als er een muisje dan zie je gewoon dat hele... En dan dat zie je zo'n bult zitten, toch? Zo'n ja. bultje, ja, dat ja. zie je zitten. Oh ja, en het is zie... alleen wel uh, heel jammer uh, net te horen gekregen... dat de slang helaas is overleden twee uur... nadat hij bij de reptielenopvang in Zwanenburg was aangekomen. Komt hier nog een onderzoek naar? Uh, nou? Want dit moeten we uitzoeken. En nu is Nee, ze, design... weten, ze weten wat hem fataal is geworden. Ik heb het net al genoemd. Ja, uh, ja dezelfde muis is hem fataal geworden. Echt? Het bleek een wilde muis te zijn. En, uh, Wat is dit niet voor ja, Nee, nee. Die, die, die muis was vergiftigd. Oh, ah. Het was een vergiftigde muis. En, die heeft die, en daardoor is hij... Uh, oh, ja. die, die slang dacht even een makkelijke prooi te pakken. Oh, die, die muis is toch gewoon een beetje langzaam. Ja, en ja in plaats zo, ik plaats dat hij eerst met die muis eventjes uh, langs gaat... bij de keuringsdienst van waarom Om ja. te laten ja. kijken of, ja. hè, of het wel een gezonde muis is of niet. Want ja, ja. Je, je, hij laat zich ook maar alles in zijn maag splitsen blijkbaar. Maar, en nu de vraag is... maar het kan ook zijn dat de stress en de lage temperaturen fataal zijn geworden. Oh, Eén van, een okay. van de twee. Dus is of een vergiftigde... ja, maar ik ben nu erg betrokken bij die slang. En ik wil ja. nu laten uitzoeken hoe dat komt... Dat een slang. Was het een bedreigde diersoort? Want dat meteen, uh, dat is, vertelt bellen. het verhaal niet. Dat kunnen okay. we natuurlijk zelf wel op gaan zoeken of de koningsslang een bedreigde diersoort is. Ik zie nu idee. wel echt een, een, een joekel van een slang voor me. Ja, hoe groot is hij? Is, hoe groot is hij? <laughs> ja. Heb je daar een foto van? Ja, ik heb er een foto van. Daar hebben de mensen aan de andere kant van de radio natuurlijk niet veel aan. Dit. Maar hier is ja, hij. Is, is, is oh, oh, nou ja, het is. Oh, het ja, is, het is, het kleintje. is toch een kleintje. Nou ja, ah. ik denk dat het toch gauw 70 centimeter is. Okay. Nou, maar je zal wel... hem aan je neus hebben hangen. Ja. Dan is het geen kleintje meer hoor. Een slank. Nee, ja, goed. Nou, goed. Het is een dramatisch verhaal van een slang... die het leven liet omdat die muis had opgegeten. Een giftige muis. Goed, het is de zaterdagmorgen... leeft op de radio. Tijd voor een gitaalplaat, dames en heren. Hier komt-ie. op CFM. die is helemaal een andere weg heen geslagen. Harry Styles was sign of the times. Wat heel veel mensen bekritiseren, die zeggen... ja, het is wel mooi, het heeft wel een verdieping. Maar lijkt het niet te veel mee... Job Angels, Robbie Williams... Ah, ja, nu ze dat gezegd hebben, ben ik ook anders naar gaan luisteren. Toen dacht ik, wat is er nog meer op die CD te vinden? Nou, dit You're an Angel is ook van Harry Styles. En dit vind ik dan toch wel weer even meer haar op de tanden. Dus uh, verder, uh, we zijn in het nieuws al te horen dat uh, Liam Plain, uh, van, ook van uh, One Direction, zeg maar, zijn collega, die moet een beetje spugen van uh, de muziek van Harry Styles. Kijk, er is nu al concurrentie uh, aan de gang tussen die twee. Hey. Alle twee uh, werken ze aan een solo-carrière. Dus nou, goed om te weten, One Direction is helemaal door Kavelna geslagen. Dus uh, ieder gaat zijn eigen weg. Ja, ja, dus nu hebben we nog meer van ja. die meuk die we op de... Nou, ik vind krijgen. dit wat te pruimen. One Direction kon ik nooit zo goed aan, want mijn kinderen waren er vroeger nogal fans van dus dat hoor ik de hele dag door. <laughs> Volgens is die muziekkeuze beter geworden. Het oh, is weg. wel erg subjectief dit hoor. Ja, <laughs> ja wat, wat, wat, wat uh, is de muziekkeuze uh, op dit moment? Ja, die Nederlandse broederliefde is nu al een beetje geweest, maar je hebt ook natuurlijk Boef is wel redelijk populair. Meer van die Nederlandse rappers. Een weet Lil Kleine. Die, uh, Lil Kleine ook bijna weer op zijn Weg, de de is het, jeugd nou, heeft dat al een beetje oh, gehad. No. Nee, ja. is het, is het, is nee, nee, Lil Kleine heeft toch de laatste tijd een paar nummers gemaakt... waar, waar ze helemaal wild van zijn, hoor. Ja, het grappige is... mijn, mijn uh, kinderen spreken er een beetje in. Van, nou, die zeggen dan die kijk, eens, kijk, die jas die is 1000 euro en die schoenen die zijn 500 euro. En dat is zoveel en dat is zoveel. <laughs> Pap? En, en, ik, en ik dacht bij mezelf... Uh, waarvoor hebben ze van die warme jassen aan met dit weer? Maar het is alleen maar om indruk te maken. Alleen zag... omdat het duur is. Ja. En ja, zomerjackies tweeën. zijn niet zo duur. Nee, nee. Eh, dus uh, ook twee hallo'sjes om. Dat zag ik nog wel. Ja, dat zijn Rolexjes. Die kosten echt vanaf 20.000 euro tot ja. 100.000 euro. Pap, ze ja. hebben daar echt voor bijna een miljoen aan. Daar. Ik heb nog een goedkope tweedehands. Ja, een ja. eentje uit Turkije. Die, uh, nee, ook nee, gepakt. een echte. Ik heb echte. een echte, ja. Dit... ja? Oké. Okay. Ja. Waar woon je ook weer? Ja. Ja. In Braakholp in de, In Stalvoort. Maar goed, zover even Harry Styles en de nieuwe muziek. Uh, ik ik uh, moet je heel stijlen. eerlijk zeggen, dat stukje... Ik voelde me opeens oud, want ik heb echt boef... Ik heb er nog nooit van gehoord. Echt niet? Nee. Nee, hij is heel populair met een videoclipje dat hij in zijn ja. onderbroek loopt. En, uh, dat, die, uh, zijn, uh, hij deed nu wel zeg maar, een soort oproep om heel veel mensen uit te nodigen om ook in de onderbroek te gaan lopen en dan geld overmaken naar een goed doel. Dat was wel een leuk uh, uh, okay. een, uh, bijkomstigheid. Nou, ligt eraan wie er in zijn onderbroek gaat lopen. Nou ja, hij dus... En, uh, het maf is wel, hij komt uit Alkmaar... en mijn uh, kinderen hebben hem re regelmatig daar rond zien lopen. Alleen hij is nu natuurlijk vertrokken naar een, een mooiere stad... Mooier mooiere stad dan Alkmaar. Ja, kan me niet voorstellen. Ja, ja. waar, waar is die dan? Ja, ja. Die dan nou ja dat, wil, dat wil ik nou wel eens weten. Ja, ja, want dan ga ik dan gauw eens een keer kijken. Nou ja, goed, die is bijna half negen straks weer wat zandvoortse berichten. Marcus, heb je hier nog iets? Lekkers? Ja, ik uh, heb een, uh, een onderzoekje over zelfrijdende auto's. Hey. Uh, de zelfrijdende auto, nou, hij is natuurlijk een beetje in opkomst met Tesla en alles. Het begint een beetje langzaam te komen. Yeah. Nou is er een onderzoek geweest. Er wordt altijd geclaimd. Is het nou zo dat als we zelfrijdende auto's hebben, dat de vielen problemen oplost? Ja, ja, ja. Nou, nu is er een onderzoek geweest. Mochten we 5% van alle auto's zelfrijdend worden... Yeah. zou al een groot deel van de files opgelost zijn. Echt, ja, want wat gebeurt er vaak? Mensen uh, uh, zien, een, zien ja. een klein stukje uh, uh, open in, yeah. uh, in een file. Yeah. En dan gaan ze heel hard rijden. Ja. Oh, en dan ja. vervolgens... Oh, oh er, staat toch geen, er staat toch nog file. Hup, weer vol in de rem. Yeah. Nou, dat voorkomen die uh, zelfrijdende stopt. auto's... Wel een dingetje wat ik discutabel vind. Ze gebruiken de gegevens van mobiele telefoons van de auto's die daarvoor zitten. Dus als jij met je Google Maps uh, uh, lekker aan het navigeren bent. Yeah. Dan gebruikt hij die, die gegevens yeah. om te zien. Oh, dus daar verderop staan ze nog stil. Dus ik kan gewoon rustig zo die kant op door blijven. Kijk, dat, en dat is nog dat... eens anticiperen. Hey. Ja, zo. dat is wel. Maar dat is een zo. anticiperen wat je als, als automobilist gewoon niet kan. Kan, dat nee. gaat niet. Nee. Maar Je nee. kan het niet eens zien dat het daar stil staat. Dus ja. Dus het dat is, is wel uh, ja, ik tits. vind het uh, Maar tits. daar is maar 5% voor nodig. 5%. Dus, uh, dus allemaal meteen zelfrijdende auto's kopen. Ja. En, uh, het is altijd wel weer het vraagje natuurlijk van wat zag ik vandaag ook een stuk in de krant over uh, als je bijvoorbeeld door, door een robot laat opereren, weet je wel, door die dingen die zelf aansturen. Uh, uh, wie is er dan verantwoordelijk als het fout gaat? Nou, op ja. dit moment is bij een zelfrijdende auto ben je als bestuurder nog je bent nog steeds de bestuurder. Okay. Dus je bent nog steeds verantwoordelijk nog als wel bestuurder. Dus. Dan, ja, dan, dan, dan zou okay. ik alleen maar auto's sturen. Dan zou ik thuis blijven verder. Ja, dan ben je nog steeds verantwoordelijk. Oh, want ik, ik stuur hem op pad. Ja, je ja, ja. stuurt nog steeds. ja. ja, dat, ja. Mag, dat mag op dit moment nog niet. Okay. Nee, nee. Want, uh, okay. nee goed. Je hebt het nog over het Summerfestival, even snel. Ja, want uh, uh, we, we hebben natuurlijk uh, die mooie Maxdag vandaag. Ja. En dat, maar dat is niet alleen op het circuit. Hè. In nee? het dorp is ook van alles te doen. En uh, dat hebben ze juist ook gedaan, uh, de ondernemers. Om te zorgen dat... De, uit, de uitvaart wil ik zeggen. Ja, dat hoort, hè? Maar de, de, de gang uit Zandvoort straks na de dag. Ja? Dat dan niet iedereen massaal tegelijk het dorp uitgaat. Dat is slim. Dat is slim. Maar ja. uh, dat de mensen... Kijk, het is tien minuutjes lopen. Dus de hoop is dat de mensen dan toch even nog naar het dorp komen. Dat ze daar nog even gezellig... De, ja. de hele haltestraat is dicht. Het is een en al terras. Er uh, is van alles te doen. En vanavond is er ook een uh, groot uh, concert... onder de noemer van Summer Festival. Is er een DJ... Uh, nou, er zijn uh, live optredens en er is ook een DJ. Ja, de fijne deuntjes komen. Nou, lijkt me heel gezellig, alleen de naam al. Vincent treedt op, Dave Roelvink. En uh, u weet wel, hè, van de Jacuzzi. Yeah? Ook zo'n uh, leuk filmpje. Yeah? En uh, DJ Hitro treedt Hitro. op. Dus dat wordt een groot feest in het dorp vanavond. Dag, ja, dat dacht ik wel, dames. Yeah. Ja, ja. Goed. Uh, ja, goed, uh, Toepak leeft. straks. Uh, de is om half negen. Dit was eigenlijk ook al een Zandvoorts bericht natuurlijk. Ja. Uh, goed, uh, mijn nieuwe CD van Cheryl Crow is uit. En dit is daarop te vinden. Met een goed advies. Be myself. Ze moeten me accepteren zoals ik ben. Hè? Zo, zo ben ik maar eenmaal. Ja, dat kan ik ook niet zoveel aan doen. Wie zelf stelt de achterliggende grachten bij deze blad. Ik heb geen idee. Maar goed, het is Cheryl Crow. Is nog steeds een aantrekkelijke dame. Die, uh, zou ze alles geweten hebben van uh, Lance Armstrong? Dat hij zo aan de drugs was? Of zou ze dat niet geweten hebben? Ze mochten ze nooit in die bus, zeg maar. Tijdens de Tour de France. En, uh, tijdens het uh, fietsen. Ja, je zit me aan ik, te kijken. Zo ja, die, ik, zat heel, ik miste je eerste zin eerlijk gezegd. Okay. Omdat ik naar het nieuws zat te okay. kijken. Nee, sorry. Eigenlijk luisteren we gewoon niet nee, naar. Nee, ja. dat ja, is nou, de nou, conclusie nee. ja. Eigen mensen luisteren niet. Ik heb het thuis al niet dat mensen naar me luisteren. Hier heb ik het ook al niet. Je moet toch een soort leidinggevende <laughs> cursus de, Ja, wou ik net zeggen. Misschien cursus. even een nascholingetje. Na, uh, ja, managementcursus doen of zoiets. Cheryl ja, ja, ja, ja, ja, ja, Coe ja, ja, ja. is natuurlijk het liefje geweest van Lance, Lance Armstrong. En Lance oh. Armstrong heeft natuurlijk tot het, het, het, het laatste toe gelogen... over het feit dat hij uh, aan de drugs was. Aan die de wielrenner de hebben we het nu ja, over. Wil, he? Ja, die Ja, ja, ja. ja, ja, ja, niet, ja die, niet, die is toen betrapt. hè? Ja, Niet ja, Niel Armstrong, die heeft op de maan gemaakt. Die was op de maan, ja. Die fietste wel een heel weg. Ja, Hij had toch zelf toegegeven. Ja, ja, ja, ja, uiteindelijk wel. Maar Als, uh, wat echt... dat betreft, uit de kast gekomen. He? Ja, maar toen ja. was het vuur wel aan zijn schede gelegd. Log. eerst Zandvoort. Ja. Ja. Oh ja, tuurlijk, shit. Je hebt helemaal vergeten. Ja. Zandvoortse berichten. Precies. <laughs> Zandvoortse berichten. Ja, dat is twee keer, joh. Gek. <laughs> goed, uh, goed nieuws voor de gemeente Zandvoort. Want uh, ja, het aantal uh, uh, misdaden is gedaald in Zandvoort. Ah, okay. Ja, uh, vorig jaar stonden, stonden ze uh, nog... Op, uh, in, sorry, in 2015 stonden ze nog op de twaalfde plek ja? van Nederland. Met, als kleine gemeente is dat best wel heel dat hoog. Dat is veel, ja. En uh, inmiddels zijn ze gezakt naar de 25e plek. Oh. Dus, uh, dat is uh, zeker een verbetering. Uh, uh. Ik wil dan ook wel cijfers zien, want dat lijkt alsof heel hoog staan. Maar is de criminaliteit zo weinig in Nederland dat je dan zomaar op de um, 15 25e nou, plek kan komen? Het, het, het, het aantal overvallen is sowieso gedaald van 2 naar 0. Dus okay. dat, dat, dat is heel dat gaat dat snel. Ja, Er zijn 62 woningen in Braken geweest. En in 2015 waren dat er nog uh, 85. Dus, oh, klopt. Uh, nou ja, ja, ik kan wel het hele lijstje afgaan. Maar dan, nee, dat wordt lang. Nee, nee, dat, dat, ik dat kan me nog wel in de afgelopen week waren ze er wel herinneren, uh, afgelopen maand waren ze er nog over praten... dat ze camera's wilden ophangen, omdat er waarschijnlijk toch wel buitenlanders zijn geweest. Weer die vuile buitenlanders, hè? Ja. Altijd, ja. altijd. Ja. Wat, zeg, wat zeg ik nou? Die buitenlanders zorgen wel heel veel geld hier in het laatje, toch? Ja. Zij, ja. Hm. ja, precies. Kijk uit wat je zegt. Maar wat, wat, wat zouden die buitenlanders gaan Nou, hebben? Die zouden voor inbraak hebben gezorgd. En dan uh. nou wilden ze zeggen, maar camera's ophangen... waardoor ze dus de, de nummerborden konden filmen... en terug konden kijken of... Ja, waar, ja. Waar, waar ze ja, het ja, Wie komen. wat waar waarom. Ja, ja precies dat ja. Ze dingen. Ja, ja, goed. Ja, ja, Ik weet ja, niet ja, of ja. Dat, dat nou al uitgevoerd is. Dat, uh, dus ja. Ja. Ja. Ja. Hebben jullie trouwens uh, daarover uh, gisteravond gezien... Uh, dat de gemeente Tuberge de veiligste gemeente van Nederland blijkt te zijn? Tuberge. Te, te, bergen. Bergen, te bergen. En daar, daar zijn ze dus gisteren van, van een nieuwsprogramma naartoe gegaan... Ja. om uh, te interviewen. En wat, wat gaan die mensen dan zeggen? Nee. Ja, let op, hè. Ja, ja, ja dat gebeurt hier eigenlijk. Nee. Ik loop zo de deur uit. Ik laat gewoon de deur openstaan als ik uh, boodschappen ga een doen. Een touwtje uit nou, de brief. Ben. Dat, dat, was, dat nou. was de veiligste gemeente. <laughs> ja. ja, dat... Het, het, <laughs> Yes. Ik ja, ja, lekker slim. Dat, dat, maar mensen in een... Dat merk ik. Ik ken ook wel mensen in Spanendam. Die, die inderdaad gewoon... Dat je denkt van... Ja, nee, die hebben gewoon... Uh, ah joh, de deur. Ja, de achterdeur. Ja, die komt toch niet meer, open. meer ja, ja, komt ja, niemand ja, binnen. Ja, ja, ja. ja. En je moet ja, toch altijd je... de rijkende hand kunnen bieden aan iemand die gewoon even wil praten. Die kan gewoon via de achterdeur zo naar binnen lopen met ja, jou. Ja, maar dat is prima. Maar dat ga je natuurlijk niet op, op televisie zeggen. Nee, nee, dat is niet heel Of op een nationale zender. Ik nee. bedoel, kijk dat, dat je hem open hebt staan. Ja, dat moet een dief dan altijd nog maar achter zien te komen. Of je nee. hem open hebt staan. Ja, of nee. Maar, maar goed, maar... misschien hebben ze ook even ja. te veel geluisterd naar Jan Terlouw met zijn touwtje uit de briefbus. Dat ze we ja. elkaar weer moeten helpen. En Over nou, overigens ben ik er een paar weken terug ook achter gekomen dat. Ik heb mijn huis vrij goed beveiligd. Dat was eigenlijk al toen ik het huis kocht. Uh, echt, nou, Fort Knox is er niks bij. Nee? Ja. Ik kwam erachter dat het soms ook niet zo heel handig is. Als je, op het moment de... Als je de sleutel binnen laat liggen. Oh, ja. ja, is... Dan kom je er nooit meer in. <laughs> je... je komt er nooit meer in. <laughs> je hebt eerst een tijdje vastgezeten. Totdat je hebt kunnen aantonen dat het echt jouw huis was. Dan mocht je in. En gelukkig is je huis van de buitenkant ook heel mooi. Hè? Ja, ja, dus uh, ja, ja, ja, je hebt er lekker van ja, kunnen genieten. Ja. Zo bericht. Ja, oh sorry, daar hadden we een ja, beetje ja, ja, ja, Oh ja, dat, dat is aan. waar ook. Dinsdag werd het een Feit gevierd. Het restaurant Bienne. Bien, bienvenue. Bien, bienvenue. Ja. In het winkelcentrum uh, Nieuw Noord tien jaar bestaat. Bienvenue is een restaurant waar cliënten uh, uh, van nieuw nieuw hmm. uh, mensen met een uh, verstandelijke en lichamelijke beperking ja. uh, werken daar. Ja. Uh, Jork had al eerder een wens uh, bekend gemaakt. Hij Had twee wensen en zijn uh, uh, mentor wilde daar toch iets mee doen. Uh, wens 1 was het dagcentrum in brand zetten. <coughs> okay. En het tweede wens was op het skipark Zandvoort. Uh, een rondje rijden in een dure wagen. Nou, toen dachten we nou maar die ene wens. Daar kunnen we wel iets anders. De andere wens niet. En uiteindelijk hebben ze dat voor elkaar aangegeven. Ze zijn met verschillende cliënten daar naartoe gegaan. Jan Lammers heeft ze uh, uitgenodigd. Allemaal vrijwillig. Uh, zonder uh, enige kosten. En uiteindelijk hebben ze daar met de Ferrari gereden. De Ferrari kreeg uiteindelijk... En toen hebben ze nog een zeldzamere auto uit de garage getrokken. En daar hebben ze rondjes mee gereden. Dus het was een, een, een McLaren, was dat? En uiteindelijk hebben ze een uh, geweldige dag beleefd. Maar Jorik, is dat een van de werknemers nee, van hebben nu? Ja, een van de cliënten, zeg maar, uh, oh, die okay, daar werkt. Die daar werkt. ja. Ze kunnen hele lekkere taart bakken, trouwens. Ja. Ja, ja. Ja, ik begeleid ook mensen met een lichamelijke en verstandelijke beperking. Als die zouden zeggen van... mijn wens is om mijn dagcentrum in brand te zetten... dan ja, ja. zou ik denken, ik doe niet iets, helemaal iets goeds. Maar goed, ik hoop dat dit allemaal goed afloopt... en dat hij als de frustraties ja. kwijt is. Hoop ja, dat is, dat is zeker te hopen. Ja. Dat hij niet denkt van... nou, ik mocht het toen zeggen, dan ga ik het nu doen ook. Ja. Nu, ja. Snap, nu snappen we dus wel al die mensen... die veel te hard rijden over de snelweg. Ja. Omdat die, zo, die, die moeten zoveel frustratie kwijt Als ze dat niet doen... Ja. steken ze dus iets in brand. Hun werk ja. of... Dus, dus nou, alleen, als, alleen als ze Jorik heten. Ja. Ja. Oh mijn god, die is nou echt is helemaal op het uh, schaafje neergezet nu hè. Straks, ah. uh, nou goed. <laughs> goed, Jork is wel goed om af en toe die frustraties te uiten. En daarover te praten. Nou, zo is het. Ja, vertel. Ja. Wat zijn er dan weer voor Zandvoort? Ze hebben er nog tijd voor, dames en heren. Ik, wel, hè? ik weet het niet. Ja, vertel. Nou oh ja, misschien handig om te weten dat dinsdag de 23e... de gemeenteraad van Zandvoort weer gaat uh, vergaderen. En misschien is het wel handig uh, om daarbij te zijn. Want u kunt natuurlijk altijd daar naartoe en... Uh, maar wat, wat gaat aan de, aan de orde komen? Het bestemmingsplan van Bentveld 2017... en de stationsomgeving uh, en Oud-Noord staan op de agenda. Dus uh, en, en, ja, misschien toch wel, wel belangrijk om te gaan volgen... wat, wat daar allemaal over gezegd gaat worden... En uh, ook uh, gaat de gemeente zich buigen over de klimaatproblematiek in de Blauwe Tram. Oh ja, dat kost echt was dat, het kost heel duur. Ja, ja dat was over. veel te veel geld. Ja, ja, veel te veel geld. Maar goed, maar, is dat ja, is Nederlands. Uh, misschien, ja. misschien, misschien toch wel handig om eventjes uh, te gaan luisteren. Je kunt er natuurlijk zelf naartoe. Ja, je kunt er, ook, maar je kunt ook via CFM ja. natuurlijk luisteren. Hè, via het is kanaal 40. een drama dat de Blauwe Tram. Want dat die, degene die het gebouwd heeft, die is failliet. Daar kunnen ze niet op verhalen. Niks, nee. En dan moet de gemeente het voor de kost opdraaien. Dat was een half miljoen of zo. Ja. Ja, iets, meer, iets meer dan ik op mijn bankrekening ja, heb staan in ieder geval. Okay, sorry. <laughs> Goed, tot zover. Zand voor zijn berichten volgen nu veel meer. dames ene. Is het niet de tijd voor een mopje Muziek dacht het wel. Oh, lekker. Eh, muziek, nou, oude, oude doos. Eh, sorry, dat zeg ik niet. De oud de doos. Blondie, yep. ja. Blonde, ja. <laughs> sorry. Een oude doos. Ah, het was misschien een beetje een verspreking. Ik wilde zeggen een plaat aan de oude doos. Maar nee, het was een plaat van een oude doos. Nee, nou, dat is echt helemaal fout. Nee, Blondie maakt nog steeds muziek echt wonderbaarlijk. Ze heeft nog steeds een sensuele stem, hè? long van het album, dat heette volgens mij Fun, zo uit mijn blote hoofd. En dat is van het afgelopen jaar. Ja, dat is nog steeds aan het rocken. Die is uh, oh bitch man, echt uh, hartstikke goed. Goed, het is de zaterdagmorgen, het is kwart voor negen. Uit een toch regen redelijk, uh, redelijk zandvoort. Het is zonnig. En een hoop te gebeuren in Zandvoort. En ook weer een hoop te lezen. in. De, pak even de krant bij En de Telegraaf. Vandaag weer een, uh, een interview met Geert Wilders. Zo wil hij nooit de peste woord staan. Maar nu denkt hij bij zichzelf. Ja, wat een fuck man. Ik moet gewoon in het kabinet komen. weet je? Wel. Ik, moet, ik, bedoel, ik heb zoveel te bieden aan, uh, aan Nederland. Ja, en, en, ik, en dit is zijn kans natuurlijk. Als hij ja. nu niet grijpt, dan wordt het uh, weer uh, niks. De eerste wordt er komende niks. zoveel jaar. En ja. in het interview ook te lezen dat hij het maar echt belachelijk vindt. Dat hij gewoon niet gevraagd wordt. En, uh, ik heb gewoon een goed uh, asielbeleid. En... Uh, met mij kunnen ze gewoon de wereld redden. En grappig is wel dat de interview nog even de vraag. Um, heeft u zelf nog meegewerkt om, uh, met, uh, om op één lijn te komen? Om concessies te doen? Nee, je moet geen concessies doen. Je moet gewoon bij je standpunten blijven. En uiteindelijk. ja, daar, moet... daar, daar, daar kom je er wel mee. Ja, daar kom je er wel mee. Hij is gewoon echt wel een beetje star ook gewoon, een moment. En dan geeft hij, zegt hij, uh, die interview. Moet je niet investeren in contacten? Investeren? We gaan filatroop. Daar heb ik helemaal geen tijd voor. Ik denk, ja, als, je, als dat je instelling is dan wordt ja, dat maar, mij helemaal niet. Maar dat, dat is ook de reden dat, dat bijvoorbeeld de VVD... zo niet met hem uh, willen samenwerken. Nee. En, en nou. doet zegt de VVD ook wel weer met oude standpunten tevoorschijn. zeggen zegt men, nou vroeger in het katshuis... weet je nog wel, heel lang geleden... toen liep hij ook zomaar weg voor zijn, uh, voor zijn ja, oké, verantwoordelijkheden. Maar ik denk dat het, dat het wel... Ik, ik denk als we nu een, uh, een regering gaan vormen... in, in die combinatie... En het, het wordt op een gegeven moment wordt het, uh, moeten ze iets beslissen en uh, ze komen er niet uit... dat dan gewoon weer hetzelfde gebeurt. Dat zou me echt niks verbazen. Ik, nee. sn ik snap op zich het standpunt van de VVD wel. Ja, nee, ik, ik, ben, ik, ik, ik moet er ook niet aan denken dat ze gaan samenwerken. Maar goed, ik vind het op zichzelf ook wel weer slap van uh, VVD... dat ze niet in ieder geval even een gesprek aangaan. Nou ja, in, in feite heeft... Kijk, je kan over wilders denken hoe je wil... Maar er is wel veel op hem gestemd. Echt heel veel. En dat ja. is natuurlijk wel ja, is uh, een keuze van een heel veel Nederlanders... die ja. graag willen dat die man wat meer uh, in te brengen heeft in de regering. En graag willen dat hij ook uh, mee gaat regeren, ja. blijkbaar. En uh, ja, ik vind het natuurlijk... Uh, Mark Rutte, tuurlijk zal een kundig mens zijn... maar. Hij heeft nu alweer excuses aangeboden over fouten die hij gemaakt heeft in het verleden. Yeah. Uh, dus dan zullen er nog ook wel heel wat fouten zijn gemaakt... waar die, uh, waarbij niks ja, over niks horen over en waar hij dus ook geen excuses over hoeft aan te bieden. Nee. Dus dan denk ik, wie ben jij dan om zo halstarrig nou te zijn? Ja, ik, ik denk dat, uh, dat, de, dat de VVD ook wel... Want dat is inderdaad waar. Heel veel mensen hebben op de uh, uh, PVV. PVV gestemd. Dat doen ze denk, niet voor niks. Ik denk ook dat er heel veel mensen op de uh, VVD hebben gestemd. Ja. Omdat ze juist hebben gezegd... wij gaan niet samenwerken met, uh, uh, PVV. met de PVV. En ja. veel en dan mensen dan nog, die wel goed, in de we weg zitten. Een, en, uh, en, dan en dan nog heeft de VVD veel minder uh, stemmen gekregen. Ja, ja me, kijk, me, het, het, het dat kan zijn, waarom, waarom stemt iemand, dat, dat moet je toch maar afwachten. Het feit is dat we in een democratie leven. Nou, nee, dat, ja. dat is zeker waar. En daarom is, zijn, zijn de verkiezingen. Ja, en als je dat dan gewoon naast je neer gaat leggen, omdat ja, jou de standpunten van die andere partij niet aanstaan, dan denk ik toch dat je verkeerd bezig bent. Nee, en we raken steeds verder van het pad af, want welke ja. partijen gaan ze er nu bij slepen allemaal? He? Ja, de ChristenUnie. De, de ChristenUnie. Christen uh, ja, ja. Hmm. En ja. ik bedoel, het is gewoon wel mafia, die zeggen, nou, deze twee partijen, wij waren de grootste VVD en de PVV. Ja. En de een staat het niet aan wat jij zegt om samen te werken. Nou, doen we het maar niet. Dat is ja, dat toch kan allemaal. natuurlijk dat niet, kan want het gaat, niet. Het gaat om de wens van de Nederlandse dus, bevolking. Klaar. Ik ben echt klaar voor een dictator gewoon. Ik ben ja, ja, dan, ja, dan, moeten we, dan moeten we de PVV, ja, de PVV toch. Uh, ja. Echt iemand die gewoon zegt hoe wat er staat, een duidelijkheid. Maar dan wil ik wel iemand hebben met meer visie. Weet je, iets meer visie voor de natuur en samenleving en niet alleen met dingen. Ja, dan kom je alweer bij Jesse Klaver uit. <laughs> ja. Die is net afgewezen. Ja, maar die komt wel weer terug. Want heb je hem gisteren gehoord? Ja, nee. hij was, uh, hij was uh, vrij positief over oh, Jesse Klaver. Man. Jeetje, is, dat is een uh, nieuwe liefdesrelatie. Yeah. Ja, zat ik, echt, ik zat met open mond naar te kijken hoe positief Mark Rutte over uh, deze... Jesse Klaver. Jesse Klaver was. Ach jezus, nee toch hè. Als mens nee, vind toch, ik hem he? erg bevlogen en ook mooi. En ja, nou, hij, Nederland hij, moet meer van dit soort mensen hebben. Hij had erg veel bewondering voor, voor ja. Jesse Klaver. Ja. Niet voor zijn politieke standpunten, want daar stond hij absoluut niet achter. Maar gewoon qua als politicus had, deed, hij echt wel heel, deed hij het echt wel heel goed. En stond hij heel goed achter zijn standpunten. En was ja, ja. Heel goede politicus. Dat waren zeg maar de woorden ja, dat van... Was, ja, ik heb echt respect. Echt respect, echt. En ik vond het zelf uh, mooi. En het is ook wel waar. Het is een hartstikke jonge bink gewoon die zo. En hij is niet voor niks zo hoog gekomen natuurlijk. En nee. dan moet je wel een goede politicus zijn als je op die leeftijd al die positie weet in ja. te nemen. Dacht dat. Wel. Maar ja, misschien de ja. verkeerde partij. Misschien had hij bij de Pvv moeten gaan. <laughs> ja, natuurlijk. <Nee>, <laughs> heeft hij niet genoeg schandalen voor? Heel andere visies. Goed. Tijd voor muziek. De nieuwe plaat van uh, Jamiroquai. Cloud Nine. I know it to be true Muziekjes. Ik zei Jim Herquy. Maar dat was niet het geval. Het is op My Baby en Cosmic Radio. Het laatste cdje wat ze hebben afgeleverd. En het is een trouwens een Nederlandse Nieuw-Zeelandse band opgericht in Amsterdam. En het is een mix van uh, blues, country en funk. En ja, het is soms een beetje vaag. Echt een beetje 70s-achtig. Dat ja. is ook een beetje... Mi, mi, ja, Midden-Oosten is het. Dit, dit is lekker hoor. Af... Ja, het is wel lekker in muziek, hoor, dames en heren. Ja, ja. Die muziek mag bentjes... deze kant wel opkomen, vind ik. Nou goed, ze komen uit Amsterdam, ja. dus het is hey. niet ver voor te rijden. Nee. Maar goed, binnenkort op allerlei festivals te vinden. Dat is echt zo'n beetje om daar... Uh, een beetje gewoon achterover in het gras te liggen. Dit soort heen te krijgen, dit ja. soort muziek. Ja, ja, ja, goed, ja. Ben eens, misschien zijn ze wel een bevrijdingspop geweest. Toen was ik in Nederland. Toen was ik... Uh, Goed, ik kan kunnen niet meer over hebben waar ik geweest ben. Maar goed, eh, <lacht> dat kan het ook niet meer. Goed, het is uh, de zaterdagmorgen. Ik kijk even om me heen. Ik had allerlei dingen opgeschreven die hem me afgelopen weken bezighouden. Of hebben jullie even iets dat je denkt. Van, nou, dan moeten we het echt even, even over hebben? Ja, gewoon. natuurlijk. Er was natuurlijk iets, iets vreselijk. Colder gebeurd uh, met een uh, wijkagent in Leiden. Ik weet niet of de mensen het allemaal gehoorden. Ik ga het toch nog maar een keer vertellen. Ja? Uh, die was een uh, fietsendief op het spoor. Hij kreeg uh, vanuit de centrale het uh, bericht door dat er een, uh, een fiets uh, gestolen was. En die bewoog zich uh, in de wijk waar hij op dat moment met zijn busje reed. Okay. En uh, hij is dus het signaal gaan volgen... en zat dus achter een ander busje aan... en dacht echt de fietsendief te pakken te hebben. Dus hij heeft uh, het busje wat voor hem reed klemgereden... omdat daar dus het signaal steeds vandaan kwam. Yeah. Busje opengemaakt en dat was leeg. Hé, hoe kan dat nou? Waar komt dan dat signaal vandaan van yeah. die fiets? Yeah. En toen is hij eens op zijn hoofd gaan krabben en na gaan denken. En wat bleek nou... Het was zijn eigen fiets die in zijn eigen busje stond... die hij aan het volgen was. Jezus. <laughs> hey, Wat? Wacht even. Maar dan, dan zijn moet je... fiets was gestolen? Nee. nee. Nou, dat... Hij had zijn eigen politiefiets yeah. in zijn politiebusje staan. Yeah. En hij was die dag met het busje aan het rijden. Yeah. En toen kwam er dus bij de centrale een signaal door... dat er een fiets in de rond reed. En hij was niet op de fiets... <laughs> Dus hij is die fiets Jezus, gaan volgen. Wat een verhaal dit. Wow, en toevallig zat gewoon. hij achter een ander uh, busje aan, waarvan hij dacht. Ja, het komt uit deze wijk steeds. Ik ben hem op het spoor. Uh, okay. Ik vind alleen al het idee dat die fietsen gewoon getrekt worden en oh, die fietsen rijdt. Ben je op de fiets? Nee. Oh, Dan, moet je nou, dan moeten we erachteraan. Ja, dan moeten we. Nou, dat deed maar goed, hij dus. Uh, is deze man wel uh, door de test heen gekomen om politieagent te worden? Of is het gewoon weer zo'n zo zijinstromer? Weet je wel? Die al jaar lang thuis zit. We zetten er maar op uh, politiebaan. Mijn god. Ja, hij is dus ja. ook politie op een fiets. Dus ja, twijfelachtig ja. is het sowieso. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. is helemaal ja. echt een hele ja. scherm. Dus nou ja, het bleek dus zo'n lokfiets te zijn. Hè. Dus vandaar dat het signaal uh, doorkwam bij oh, de centrale: ah. dat die uh, lokfiets aan het rijden was. En dat die er dus achteraan moest om een fietsendier oh, te pakken. Ja, dat was ook wel. Ik dacht alles, dat echt zo'n zo politiefiets. Zo n, zo n een mountainbike met van die strepen erop. Oh, op die manier. Ja, ja. Oh ja, dat gaat natuurlijk niemand meenemen natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Unidentified politiefietsen, unmarked politiefietsen. Ja. Ja. Nou goed, ik hoop dat deze agent nog wel een baantje krijgt ergens. Want dit is, ik hoop niet dat zijn naam naar buiten komt, want dit is echt zo stom, <tomt> Nee, het gewoon. Stom. Leuk, hè? Ja, Stel, ja. Uh, maar je... ja, ik heb. Uh, ja, of het goed nieuws is of slecht nieuws. Het yeah? is altijd een beetje een doemscenario. Oké. Okay. Um, ja, Stephen Hawkings uh, heeft een, uh, een BBC-documentaire uh, uh, uitgebracht: yeah? um, Expedition New Earth. En uh, hierin zegt hij dat ja, de mensen toch echt wel binnen 100 jaar... Uh, uh, een nieuwe aarde moeten gaan vinden. Huh? En daarheen moeten gaan... Wat, wat is dat voor een, voor een sensatie, een paniekschopper is het ook. Hè? Ja, de, ja, ja. de vorige keer was je al mensen aan het oproepen... pas op, want er zijn buitenaardse aardse wezens... en die gaan ons land gaan overnemen. Dan denk ik echt van... Hé? Wat is dat voor rare gozer? Het is gewoon ja, een misschien... wetenschapper, toch? Ja, maar hij wordt ook wat ouder. Ja, ja misschien is het. Misschien... Uh, maar goed, uh, dus hij. Ja, denkt... nee, hij geeft aan, uh, ja, gezien de, de, de, de klimaatveranderingen en uh, astroïde-inslagen en dat soort dingen, wat allemaal steeds hoger wordt, ja. moeten we toch uh, ja, een alternatief gaan zoeken. En hij. Hij denkt dat binnen 100 jaar uh, ja, onze aarde niet meer goed leefbaar is. Okay, dus we nou dan ja. toch echt een, uh, een alternatief moeten hebben. Het is op zelf goed om iedereen weer wakker te scheuren. Ik probeer ook bij mijn kinderen uh, te iets, een, een, een zaadje te planten. Door te zeggen de natuur moet je echt omarmen. Daar moet je iets mee. Het is niet iets dat je van de kant kan schuiven. Door uh, door maak van... Je, maak je, van je van je kinderen boomknuffelaars? Nou nee, dat gaat wel heel ver. Je moet ze omarmen. Ja, maar ik bedoel, de, de, de, koop nou geen kleding bij de Primark. Koop geen kleding bij allemaal dat soort winkels, weet je. Dat is slecht voor het milieu, dus de kinderarbeid, dat soort dingen. Maar wees wat bewuster van dingen. Dat probeer ik ze mee te geven. Maar ja, soms is het wel heel aanlokkelijk om iets uh, wat moois te kopen. Hè? Bij de Primark, voor ja, weinig. Ja, voor ja, weinig. Ja, ja, ja, ja. Uh... Mijn dochter is ook heel principieel wat dat betreft. Er ja? was er eentje geopend in Amsterdam. En wij gingen een dagje Amsterdam. Ja? En? Ik zeg, oh, kom op dat Primark. Ik was zo nieuwsgierig. Zeg, We ja. gaan naar binnen. Ik ga daar niet naar binnen. Kijk, dat... Kinderarbeid. Ik doe het niet. Totdat ze een hele leuke zonnebril zag. Oh. Voor 3 euro. Oh man, mag ik die? Ik zeg, ik uh, dacht dat je zo principieel. was. Ja. Ja, het is moeilijk. Toch gekocht. Ja, nee, dat nee, is het. Is, is, het is, ja, ja, ja, dat is het, ja, je kan het Je kan het ook. Dat is net zoals. Als ik uh, um... Zie dat een dier geslacht wordt. Vind, ja. ik, vind ik vreselijk. Ja. Ja. Maar om nou te zeggen: ja, als, ik, als ik een stuk kip op mijn bord heb, ja. Lekker. Ja, ja. lekker. Dat ja. Ja. ga ik toch echt niet laten staan. Maar nee. Ja, toch vind ik het. Ik moet al allemaal kleinschalig nee. Je moet een op dat, krijgen. Ja. Ja. Eigenlijk, wat ja. ik steeds meer hoor van die mensen die gewoon met z'n allen een, een goed contact hebben in de straten. met z'n allen een koe kopen. en die ja. koe dan opdelen ja. en in een vriezer gooien. Kijk, dat is een idee. Maar daar moet je weer van communiceren met je buurt. En daar ben ik zo slecht in. He. En mijn buren zijn ook niet zo goed communicatief onderlegd. Dus dan uh, wordt het planten. Toch weer in de nou, ijskast gezet. Ja, het punt is natuurlijk uh, als je zegt van ja, het doel heiligt niet de middelen, dan heb je een probleem, hè? Ja. Dat, ja. Uh, ja. En het ja. is natuurlijk toch een consumptiemaatschappij waar we in leven en, en uh, ja enorm mensen die enorm belust zijn op het behalen van hoge winsten. Nou ja, en dat, uh, daarmee ja, worden natuurlijk uh, middelen niet meer geschuwd. Nee. En dat is jammer. Dat goed, is jammer. We ja. gaan uh, even op naar het nieuws van uh, 9 uur. Na 9 uur straks een stukje geschiedenis. Wat gebeurde er allemaal door de jaren heen? Het is vandaag natuurlijk uh, 20 mei. En uh, ja. je noemde sowieso al vorige week dat er dan ook weer een brand is geweest in uh, Enschede. Net als vorige week. Ja, ja. dat is ja, echt, 13 mei. Er zijn veel ja. branden geweest trouwens in uh, Enschede. Als ik zo door de geschiedenis een beetje heen plater. Maar goed, straks er meer over. Ik spreek je zo in de tweede gedeelte van dit radioprogramma Toepelkleeft.